Politiek is gebaseerd op een misleidende illusie. De burger door de media misleidt door zich met de stroom te laten meesleuren. Door hen te doen afstappen van het rationele denken dat op logische feiten is gebaseerd, een leger van zieke geesten in dit land leidt onder deze gevolgen. Om afgoeden van de politiek te aanbidden. De minister van Algemene Zaken de glibberige slang van welheer. Er heerst onder het volk namelijk een grote onwetendheid op dit vlak. Hun toverspreuken en ceremonieën bevatten een vals evangelie van naastenliefde, voorspoed, vrede, democratie en tolerantie. Hun god is Bilderberg, en de geldgod Mamon. De Bilderberggroep uh, uh, is erop gericht om een soort wereldeconomie uh, te bewerkstelligen met één wereldregering. Dat zou dan de VN moeten zijn. Uh, het, uh, al het contante geld zou moeten worden afgeschaft, want dan kun je uh, het, een mensen in hun vrijheid. Dan, uh, uh, in ieder geval, het moet allemaal één groot geheel worden. En zelfs een deel van de mensheid moet worden uitgeroeid, zodat er meer overblijft voor de rest. En alles draait dan om de energievoorraden die er nog zijn in de wereld. En wie het daarover wordt zeggen. Schrijver Daniel Estulin die probeert het Bilderbergmysterie te ontrafelen. Om een Bilderberg te hebben, moet je een piek van de earth If you don't own. Als je geen piek van de earth own, kun je nooit een Bilderberg. Het clubje van de allermachtigste mensen op aarde komt volgende maand bij elkaar in Turkije voor de Bilderberg-conferentie. Het blijft een geheimzinnig gebeuren de participants know the dates but until the very last moment they don't know the place. Onder het mom van een gezellig lang weekend passeren de grootste wereldproblemen de revue. Het energieprobleem is tijdens de conferentie een hot topic. De oplossing daarvoor is volgens de Bilderburgers heel simpel. They need to eliminate a substantial part of the world's population. Now, there Documents, een 1974 document written by the United States government, signed by Henrik Kissinger and Richard Nixon. We're talking about the need to eliminate 3 billion people of the face of the earth. Een belangrijke voorman van het beruchte Vergaderclub was Prins Bernard. Waar een discussiegroep. Voor zover ik begrepen heb van mijn vrienden nieuw die deelnemen en van Triggs natuurlijk ook. En, uh, dat is zo gebleven. Ik vind ook dat het vaak Indiane verhalen zijn. Het is gewoon een kwestie van normale discussies. Alleen dat gebeurt besloten. Iedereen heeft ook de vrijheid om te zeggen wat hij of zij uh, denkt, uh, zonder dat dat hier allemaal naar buiten hoeft uh, te komen. Ik vind dat vaak ook te veel over wordt gespeculeerd en te veel over wordt gepraat. Het is gewoon een hele waardevolle bijeenkomst waarin inzichten worden gedeeld. En ik moet zeggen, de keer dat ik erbij ben geweest, heb ik het ongelooflijk stimulerend gevonden. Maar het is wel een besloten sessie. Maar alsjeblieft geen indianenverhalen. Nee, precies. En daarom is die transparantie zo belangrijk. Hè? Dus juist om die verhalen dus de kop in te drukken, zou je zeggen van ja, vertel dan gewoon zoals in andere dingen wat er uh, gewoon gebeurt. Er, er wordt ook een, een brochure uitgegeven waarin, geanonimiseerd wel wordt verteld wat er aan de hand is. Dat vind ik ook verstandig. Uh, maar ik moet zeggen, uh, soms moet ik wel eens lachen om de stukken die ik wel eens lees. Denk ik van joh, als je bent geweest, dan is het dan veel minder spannend. Het is dan gewoon een goede, eerlijke discussie over belangrijke mondiale onderwerpen. Wat vond u nou de meest inspirerende mensen daar? De monarchie, de CEO's of de andere politici? Nou, dat kan zeggen. Uh, het zit hem niet zozeer in uh, een bepaald type persoon, want je treft iedereen eraan, hoogleraren, mensen, en bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties. Uh, het, het is veel meer de, de, de algemene atmosfeer. We praten over ernstige onderwerpen, de toekomst van Europa, de uh, toekomst van de economie, globale issues, uh, climate change, al die zaken komen daar aan in... orde.